Het toezicht op de verzorgings- en verpleeghuizen faalt. En hierdoor komen wantoestanden vaak lange tijd niet aan het licht. Mijn moeder uh, ruikt ook heel vaak onfris, Dat uh, luier niet op tijd uh, verwisseld is. En een oud inspecteur oordeelt in onze uitzending hard over het falende toezicht door de inspectie. Met zo weinig inspecties is er geen sprake van structureel toezicht. Nee, nee het is, het is hapsnap. De inspectie geïnspecteerd. U ziet het nu in Meldpunt. Een hele avond Live vanuit Studio 23 in Hilversum is dit meldpunt. Het consumentenprogramma van Max. De eerste aflevering van een nieuw seizoen. We zijn er weer tot half april. Iedere donderdagavond op dit net. En vanaf vanavond kunt u weer bellen. Met al uw klachten en misstanden. Dat hebben wij graag. We hebben u nodig voor deze uitzending. Jantine en haar belpanel zitten voor u klaar. Bel met 0900-800. 3, of laat uw klacht achter op meldpunt.tv. En twitteren kan ook via hashtag meldpuntmax. Regelmatig worden we opgeschikt met verhalen over misstanden in verzorgings- en verpleeghuizen. Ook bij meldpunt komen die klachten eigenlijk dagelijks binnen. Vaak gaan ze over falend toezicht op de ouderenzorg door de inspectie. Kijkt u naar het verhaal van meneer... ...gaat het een en ander niet zoals bewoners dat graag zouden zien. Hij woont hier al vijf jaar en heeft de zorg in die jaren achteruit zien gaan. Hij is een illustrator en onder andere winnaar van een gouden penseel. Hij praat moeilijk en daarom doet zijn vrouw voor hem het woord. Er is mis dat er dus veel te weinig vaste krachten zijn. En dat het steeds uitzendkrachten zijn. En die weten van toeten nog blazen vaak... 24 uur per dag zonder voeding. Die werkt op batterijen, maar die worden niet altijd door kundig personeel opgeladen. En daardoor ontstaat er s'nachts paniek bij de tijdelijke krachten. Het komt er soms op neer dat ik midden in de nacht moet uitleggen hoe zo'n zonder voeding werkt. En dan eh, verstaan ze het niet en dan is het, doen ze ook niet hun beste voor, dan zeggen ze rustig maar. Als maar rustig maar. Totdat me man kwaad wordt en helemaal niet rustig meer is. En zegt dat ze maar op moeten donderen. ...situatie onder voet raken of zelfs een ontsteking oplopen. En dat omdat er te weinig kennis is op de werkvloer. Nou, daar protesteer ik nou al twee jaar tegen. En het eh, wordt me steeds beloofd dat dat beter gaat worden. Maar ik merk er nog niet zoveel van. Veel, te veel tijdelijk personeel dat bovendien onbekwaam is. We vragen de directrice om een reactie. Het is zo dat op deze afdeling op dit moment een hoog ziekteverzuim is en dat er heel veel invallers werken en soms uitzendkrachten. Ze draagt al twee jaar, zegt ze bij u. Ja, dat heb ik ook vandaag gehoord. Ja, ja, ja, ja, en dat is te lang voor dit soort problemen. De inspectie voor de gezondheidszorg zou moeten toezien op de aanwezigheid van bekwaam personeel. Maar ook uit die hoek hoeven de bewoners niet op steun te rekenen. Anderhalf jaar geleden is hier de inspectie geweest. Ja, ja. Hoe gaat dat dan nu zo werk? Personeel van verpleeghuizen in Nederland vergeet frequent medicatie of geeft verkeerde dosis. Wanneer de familie daar iets over zegt worden zij door het bestuur van het verpleeghuis vaak weggezet als kerulant... ...of door verwezen naar een klachtenregel die nadien niet objectief blijkt te zijn. De oorzaak berust vaak op communicatieproblemen die voor een belangrijk deel ook te wijten zijn aan communicatievaardigheden bij het verzorgend personeel, men heeft te maken met kwetsbaarheid van teams, door uitval van een medewerker heeft dit onmiddellijk grote gevolgen voor de andere medewerkers op de afdeling, gaten worden vaak opgevuld door onervaren krachten, deze krachten zijn minder goed in staat te anticiperen op vaak gewoon normaal. Eenvoudige vragen van de families, er is ook tempo druk in de sector algemeen door de centrale overheid. Het personeel heeft hierdoor te maken met frustratie in het werk, al kunnen de communicatieproblemen zich voordoen bij gebrek aan onderling afstemming tussen de leidinggevende en de medewerkers, dit manco, dient te lijf te worden gegaan middels een combinatie van training en een gedragen cultuuromslag, binnen de verpleeghuizen.